Orkaan Ida heeft in El Salvador aan zeker 91 mensen het leven gekost. Tientallen mensen worden nog vermist. Ida gaat gepaard met hevige regenval en wind. De orkaan is op weg naar de Golf van Mexico. Inwoners van de Mexicaanse kustgebieden worden uit voorzorg geëvacueerd. Buitenlandse toeristen in de populaire badplaats Cancún kunnen voorlopig nog blijven.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 De Soedanese president al-Bashir gaat niet naar een top van islamitische landen in Turkije die morgen begint. Bashir was uitgenodigd, maar zegt dat hij in eigen land gaat werken aan een binnenlands politiek probleem. Tegen Bashir loopt een arrestatiebevel. Het internationaal strafhof in Den Haag verdenkt hem van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Darfur. Het parlement van Irak heeft ingestemd met een nieuwe kieswet. Hierdoor is de weg vrijgemaakt voor nieuwe parlementsverkiezingen. Die worden waarschijnlijk in januari gehouden. Het aannemen van de wet heeft lang geduurd vanwege een kwestie rond het aantal Koerden in de stad Kirkuk. Nog langer uitstel van de verkiezing had gevolgen kunnen hebben voor de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak. Afrikaanse landen kunnen de komende drie jaar 10 miljard dollar lenen van China. Ook wil China de schulden van de allerarmste landen kwijtschelden. Voorwaarde is wel dat ze diplomatieke banden met China onderhouden. De Chinese premier maakte de maatregelen bekend op een top in Egypte. En daar waren ook omstreden Afrikaanse leiders zoals president Mugabe van Zimbabwe.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 Welkom bij deze uitzending van De Hoop Magazine. Mijn naam is Marijke Duifhuizen. en in deze uitzending heb ik maar liefst twee gasten. Allereerst Nina, zij is chatvrijwilligster bij Chris. En Anton, hij is medewerker bij Stichting Vrienden van de Hoop. En hij zal ons alles vertellen over de opening van de voetbalkooi op 14 november bij De Hoop. En daarbij bent u ook van harte welkom. Dus blijf luisteren. Allereerst gaan we luisteren naar There's Got To Be More To Life van Stacey Orico. Zaterdag 14 november vindt er bij de Hoop een feestelijke sportdag plaats. Nou, dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wat er allemaal gaat uh, gebeuren. Bij mij in de studio Anton van Hout. Je bent medewerker bij Stichting Vrienden van de Hoop. En volgens mij kan jij mij hier wel iets meer over vertellen. 14 november een sportdag, wat houdt het in? Ja, 14 november op een zaterdag gaan wij organiseren een sportief evenement... voor jongeren in de omgeving Dordrecht... En wat gaat daar gebeuren op die zaterdagmiddag? Daar gaat Erika Terpstra gaat een heus voetbalstadion openen. Een voetbalkooi voor jongeren die zijn opgenomen bij uh, De Hoop. Afdeling Kiel en Kajuit, dat is een jongerenafdeling voor verslaafden, jongverslaafden en jongeren met psychosociale problemen. En we vinden het zo belangrijk als De Hoop dat er voor die jongeren een plek is om. Even zich heerlijk uit te leven, lekker te voetballen. Ja, want hoe ziet zo'n kooi-stadion eruit? Ja, je moet je voorstellen, dat is een, uh, een, uh, een uh, ja, noem het maar, geassorteerd uh, stukje uh, grond. Uh, ja, waar is het? Uh, bij het Dorp de Hoop, okay. in Dordrecht. En uh, er vindt. Uh, uh, nou, het is dus een, een, een, een voetbalplek, een voetbalplaats, omgeven met uh, schermen. Ja. Zodat uh, de bal er niet uitvliegt, maar in het, uh, op het uh, voetbalplein blijft. Zodat jongeren daar dus uh, heerlijk kunnen voetballen continu. Zonder uh, problemen uh, de bal dus. De, uh, de bal kwijtgeraakt of iets eigenlijk. Ja, ja, klopt. De bal die raakt niet zo makkelijk kwijt in zo'n uh, voetbalkooi. Ja, en die, uh, die voetbalkooi is dus echt speciaal voor de, voor de kinderen en tieners die bij de hoop zijn opgenomen, begrijp ik? Ja, klopt. Ja, en Erika Terpstra komt hem openen. Ja, Erika Terpstra, iedereen kent haar natuurlijk van uh, de Olympische Spelen en van de schaatswedstrijden op televisie. Actueel, tegenwoordig <laughs> natuurlijk weer. En ja, zij komt met haar enthousiasme en met haar passie de voetbalkooi openen op die 14e november. Ja. En dat vindt plaats om één uur. Om één uur. Ja. En is, de, is dat ook gelijk het begin van de dag of begint de dag eerder? Dag het begint al wat eerder. We beginnen om 12 uur met ontvangst van alle mensen die we willen uitnodigen en die op dit evenement willen afkomen. Uh, jongeren die kunnen zich inschrijven voor die dag. Jongeren van in, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die kunnen zich met een team van uh, spelers inschrijven om mee te doen op die dag aan een voetbaltoernooi. Oh, die leuk. ook plaatsvindt in de voetbalkooi en de omliggende uh, veldjes. En uh, om één uur gaat Erika Terpstra uh, de voetbalkooi officieel openen. En bij die opening en die hele dag door... is ook profvoetballer Q Jalins van voetbalclub AZ aanwezig. En wat gaat hij doen? Ja, Kyl Jalins, uh, we kennen hem vanuit het uh, Nederlands elftal, waar hij een aantal keren heeft gespeeld. En momenteel speelt hij uh, bij voetbalclub AZ. Die gaat de hele dag door, uh, samen met Joshua Achteres, voetbalworkshops voor jongeren organiseren. Uh, Zodat... Sorry, maar wie is hij? Ja, Joshua Achteres is een, uh, een jongen. Uh, ...woont in uh, Nederland en die geeft voetbaldemonstraties, voetbalworkshops... ...en die laat zien wat je allemaal kunt met een bal, uh, uh, hooghouden en dergelijke. En dat laat hij dus uh, zien op het openingsfestival op 14 november. En hij gaat ook de jongeren die dus die dag aanwezig zijn, gaat hij dus leren hoe je dus voetbalkunstjes kunt doen... En daar neemt hij heel veel, uh, daar neemt hij gewoon alle tijd voor om jou dat, uh, om de kinderen dat te leren. Ja, begrijp ik nou goed dat alleen jongeren tussen 12 en 18 zij je volgens mij welkom zijn of is iedereen welkom? Iedereen is van harte welkom. Iedereen is van harte welkom, nogmaals, jong en oud, maar we willen heel graag de jongeren van Kiel Kajuit. De jongeren algemeen leeftijd van 12 tot 18... of van 7 tot 18 jaar. 7 tot 18, oké. Okay. Die willen we de gelegenheid geven... om op die dag samen te bewegen... te sporten... Uh, met elkaar dus uh, sportief evenement te beleven... waar ook weer prijzen aangekoppeld zijn. Uh, en... Die jongeren dus samen met elkaar dus, uh, die, uh, dat voetbaltoernooi, dat sportief evenement te beleven. Ja. Naast voetballen is er ook voor de jongeren uh, mogelijkheid om zogenaamde Wii Games te spelen. Dan kunnen ze tennissen, dan kunnen ze bowlen. Dat ook in competitievorm. Ook daarvoor kunnen ze zich opgeven. En ook daarmee zijn prijzen te verdienen. En de hele dag door is er voor jong en oud uh, zijn er poffertjes. Kijk, en altijd is goed er... om te melden hè? drinken in Overvloed. En uh, we gaan proberen om uh, die dag ook uh, Sinterklaas uh, erbij te betrekken. <laughs> okay. ja. En is het, uh, is het geheel gratis? Ja, uh, aanmelden is gratis. En die hele dag is ook gratis voor, uh, voor, voor iedereen die zich uh, aanmeldt... of iedereen die, uh, die daarbij aanwezig wil zijn, die kan daar gewoon gratis uh, zijn. Er is voldoende parkeergelegenheid bij De Hoop... En uh, je kunt op de fiets, met de auto, met het openbaar vervoer. Dat is geen probleem. Het is wel handig dat je van tevoren eventjes aanmeldt. Ja, en hoe kan dat? Ja, aanmelden kun je uh, of telefonisch doen via het nummer 078-611-4745. Of je kunt je aanmelden via e mail info info-at-vrienden-van-de-hoop. En dan meldt je je gelijk voor heel de dag aan of is dat specifiek voor het toernooi? Je kunt je voor de hele dag aanmelden, maar je kunt je ook aanmelden specifiek met een team voor het voetbaltoernooi of de Wii Games. En jullie willen graag dat ze zich opmelden, zodat je ongeveer weet hè, hoeveel uh, jongeren je kunt verwachten, Ja, aan. het is heel uh, belangrijk voor ons dat we een klein beetje weten van uh, hoeveel mensen er komen, zodat we ook rekening kunnen houden met... Uh, de hoeveelheid eten en drinken wat we voor die dag willen inkopen. Ja, en de hoeveelheid poffetjes die gemaakt moeten worden, begrijp ik. Ja, klopt. <laughs> Oké, okay, ik noem nog uh, één keer voor u uh, het uh, e-mailadres en het telefoonnummer. En Anton, voor nu alvast heel erg bedankt en ik hoop echt dat het een hele leuke dag wordt. Het uh, e-mailadres is info Het telefoonnummer is 078-611-4745. Aanmelden dus en uh, iedereen is van harte welkom. That I should gain an interest in the Savior's blood Died He for me, who caused His pain For me, who Him to death pursued Amazing love, how can it be That Thou, my God, should for? jongen.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 We praten met Nina. En Nina, jij bent chatvrijwilliger bij Chris. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Eén uh, keer in de week probeer ik een dienst mee te doen op de chat. En dan uh, ben ik gewoon thuis En dan log ik in op de computer. En dan uh, is de chat open en kunnen er tieners komen om uh, een vraag te stellen. Of om een verhaal kwijt te kunnen. En zo... Uh, hebben we steeds contact met heel veel jongeren. Leuk. En op welke website is dat? Uh, gewoon op de website van chris.nl. Daar kunnen ze inloggen, kunnen ze ook zien wanneer die open is. Dat staat erop. Ja. Op een button klikken en dan je, kom je er vanzelf in... en wijst het zich eigenlijk vanzelf verder. Oké. Okay. En hoe lang doe je dat al inmiddels? Uh, ik doe het al iets langer als een jaar. Uh, ja, het wordt eigenlijk steeds drukker en we zijn ook steeds vaker open... We zijn begonnen met één keer in de week een dag. En nu doen we het al drie dagen in de week. Woensdag en op vrijdag en op zondag. Van drie tot negen. Van drie tot negen op die dagen. Ja. En uh, hoe lang doe je dit werk? Doe je het zelf ook al een jaar, dit werk? Ik doe het werk op de chat uh, nu een jaar ruim. En daarbij heb ik ook al vijf jaar daarvoor ook uh, telefoonwerk gedaan. Dus ik wist al een beetje welke dingen er ongeveer allemaal langskomen. Ja. Als je aan de telefoon zit, krijg je ook allerlei vragen. Dus die ervaring van de telefoon kon ik heel goed gebruiken weer bij de chat. Maar ja. de chat was nieuw en ik vond het wel leuk om iets nieuws te gaan doen. Ja, want hoe, hoe gaat het in zijn werk? Inderdaad, je zegt van nou, tieners kunnen naar de website gaan van Chris.nl... en dan loggen ze in en dan kunnen ze chatten. Maar uh, met wat voor soort uh, dingen komen ze dan bijvoorbeeld? Ja, dat is heel verschillend. Maar uh, de, uh, het zijn meestal... Of, uh, het meest zijn het meisjes die komen. Die zijn toch wel in de meerderheid. En die uh, komen eigenlijk met allerlei dingen waar ze mee zitten. Meiden dingen, Maar ook uh, een beetje grotere problemen. Van uh, thuis niet fijn hebben. Uh, sommigen komen ook vertellen dat ze gepest worden. Of op school. Of al heel lang. Via MSN. En ja. Van alles eigenlijk. Ja. ja. En wat zeg je met meidendingen? Meiden wat bedoel je daarmee? Uh, een beetje dat meiden over verliefd zijn en over uh, jongens en al dat soort uh, vragen. Die krijg je ook wel heel veel. Van, uh, uh, mijn vriendje wil dit en ik vind dat niet leuk. En, ja. uh, wat moet ik nou doen of wat moet ik dan zeggen? En zo proberen we ook een beetje om die meiden grenzen aan te geven. Van dat ze zelf ook een grens mogen zetten van tot ver ze willen gaan. Ja, ja, want is het ook meteen zo inderdaad dat je advies gaat geven... of ben je ook gewoon ook even lekker aan het chatten... om het zomaar even te zeggen? Hoe, hoe, hoe gaat dat? We zijn hoofdzakelijk eerst luisterend oor, zeggen wij altijd. En dat geldt natuurlijk niet helemaal voor de chat, maar dat, dat is het wel... Dus we gaan eerst luisteren en een beetje vragen stellen en, en op gemak stellen. Want sommigen durven ook in het begin even niks te zeggen en die weten niet waar ze over willen praten. Dus dan begin je eerst even over leuke dingen te praten, over school of over andere dingen. En dan komt vanzelf vaak het probleem wel boven tafel... <laughs> wat ik vroeg, oké. Okay. <laughs> nou, wat? Of je eerst inderdaad over leuke dingen chat... of dat je uh, meteen advies gaat geven of tips gaat geven? Nee, we gaan eerst meestal toch even op gemak stellen... en vragen stellen en een beetje helder krijgen van uh, wat het probleem is. En wie je een beetje aan de en wie... chat hebt, zou ik maar zeggen. Ja, ja. en dan uh, daarna... Uh, ga je proberen tips te geven... van hoe ze daar zelf mee aan de slag kunnen. En uh, daarnaast geven we soms ook door... dat kinderen er in hun omgeving mee kunnen praten... met mensen van hun club of van de kerk of van uh, thuis. En als dat niet lukt... dan kunnen ze ook altijd nog mailen met Chris. Hm. En dan krijgen ze een vast mailcontact... waar ze dus regelmatig eventjes mee kunnen overleggen... of hun probleempjes kunnen bespreken of hoe het lukt met de tips. En dat zijn ook vrijwilligers die die mailtjes dan ook weer checken en beantwoorden? Hoofdzakelijk vrijwilligers, ja. Ja, ja want waarom ben je ooit zelf het werk gaan beginnen eigenlijk? Want je, je hebt eerst telefoon gedaan hè? en daarna ben je dus chat gaan doen. Ja, ik uh, heb een beperking omdat ik vanwege mijn rug uh, best wel regelmatig op mijn bed lig. En toen zocht ik iets wat ik thuis kon doen... En waarvoor ik niet de deur uit hoefde En uh, dat was toen dit. En ik heb zelf in het onderwijs gezeten. Dus altijd een link gehad met kinderen en tieners. En uh, ja, zo is dat langzamerhand gegroeid. Heb ik de training gedaan. En, uh, de training? Welke training? De training gedaan bij Chris, om uh, vrijwilliger te worden. Om te leren hoe je telefoontjes beantwoordt en hoe je in de chat uh, bent. Dat, daar zijn allemaal aparte trainingen voor. Ja, want dat is niet iets wat je zomaar uh, kunt doen? Je kunt je wel uh, zomaar opgeven. Maar er wordt wel gekeken naar uh, welke achtergrond je hebt. En je, kan, je moet wel re voor referenten zorgen. Maar uh, daarna is het... Daarna, is het ook een kwestie van trainen en oefenen. En daarvoor is dan een cursus en elke maand een telefoonteam... of een chatteam, vergadering, om dingen door te spreken... en om weer te meer te leren, ook van elkaar. Ja, want zijn er nou bijvoorbeeld ook um, uh, best wel moeilijke dingen... die je in zo'n chat meemaakt? Ja, soms uh, zijn het best wel hele heftige dingen die je te horen krijgt... van kinderen die bijvoorbeeld thuis mishandeld worden... En het lastige bij de chat is dan dat kinderen soms niet op een veilige plek zitten, maar je kunt er niks aan doen op dat moment. En nog lastiger is als kinderen ineens weg zijn van de chat. Dus dat ze... Uh, Plotseling uitgelogd zijn, bedoel je dat? Ja. Ze okay. zijn dan soms ineens weg. Of omdat er bijvoorbeeld een vader of een moeder binnenkomt of eraan komt. Of ze doen zelf iets verkeerd. En dan is het heel lastig dat zo'n kind dus net het hele verhaal heeft verteld. En vervolgens heb je geen contact. En het is niet altijd zo dat ze direct weer in durven loggen. Nee. En dan ben je ze kwijt voor je gevoel. Maar goed dan weet je wel dat God er is en dat je uh, voor hen kan bidden en dat ze echt weer terug gaan komen. Maar dat is voor jezelf wel even lastig, dat je dan uh, nou, net zo'n kind hebt aangehoord en uh, dan niks kan doen. Ja, ja lijkt me ook inderdaad. Ja. Maar is dat, je hebt het inderdaad over het geloof nu. Is dat iets wat je uh, meteen ook met die tieners, met die kinderen over hebt? Of laat je dat toch een beetje eerst buiten beschouwing? En we proberen het er doorheen te weven, als het ware. Okay. En uh, we, we hebben het eerst over hun problemen en over de vragen waarmee ze komen. En, maar soms komen kinderen ook heel specifiek met vragen over God en over de Bijbel naar ons toe. Omdat ze denken dat wij alles weten. Maar ja, dat is okay. natuurlijk helemaal niet zo. Maar, uh, Een soort van vraagbaak. Ja, zoiets. En dan, uh, dus dat soort vragen komen ook wel regelmatig langs. Maar uh, ja... We proberen gewoon zoveel mogelijk ook uh, het niet heel uh, nadrukkelijk er aan, ze, aan te passen. Ja. Maar uh, om het er doorheen te verweven. En heel vaak zeggen we ook wel dat we voor die kinderen bidden. Ja, omdat ja dat we... zou mijn volgende vraag geweest zijn. Zeg je dat inderdaad wel eens als je een chatcontact hebt? Van joh, uh, uh, nou, mag ik voor je bidden of zal ik voor je bidden? In de chat uh, bidden we ook wel rechtstreeks met kinderen. Dat is even wennen, want dan ja. uh, doen ze niet hun ogen dicht. En dan uh, moeten we natuurlijk even zeggen van... nou, uh, zullen we samen bidden? Dan ga ik, ik het intypen en dan kun je het zelf meelezen. En dat gebeurt een enkele keer. Maar we zeggen ook wel vaak dat wij het do willen doen. Of zelf doe je dat ook wel. En als er hele erge dingen zijn of lastige dingen, moeilijke dingen... dan proberen we ook... Uh, om te vragen aan kinderen, vind je het goed als wij ervoor gaan bidden? En dan gaat het ook in het gebedswerk van Chris. Want we hebben een heel gebedsteam in Nederland... van wel 100 mensen die bidden voor kinderen en tieners in nood. En die krijgen elke maand nieuwe onderwerpen van ons. En dat zijn dan de kinderen en tieners soms ook die op de chat komen. Ik praat zo graag met je verder. En allereerst gaan we luisteren naar... Al voor mijn leven is ontstaan van opwekking. Ik praat nog met Nina, chatvrijwilligster bij Chris. Je vertelde net dat uh, uh, als bijvoorbeeld um, uh, tieners en kinderen hebben gechat met jullie... dat jullie ook wel eens vragen van, uh, uh, vinden jullie het goed dat we voor jullie bidden... en dat je dan een gebedsteam inschakelt. Kun je daar iets meer over vertellen over dat gebedsteam? Zijn dat ook vrijwilligers of zijn dat medewerkers van Chris? Het zijn allemaal vrijwilligers door het hele land. Het zijn mensen die zich hebben opgegeven bij Chris... En uh, die hebben dan een lijst ook wel ingevuld met vragen. Omdat we toch wel een beetje willen weten welke achtergrond die mensen hebben. En of het echt betrokken christenen zijn die echt mee willen doen. En mee willen gaan staan in de, ja, in de bres willen gaan staan voor jongeren en tieners. En uh, die zijn gewoon verspreid over het hele land verdeeld. En die uh, mensen die uh, krijgen elke maand... Uh, ook van mij toevallig een ja. gebedsonderwerp toegestuurd. Ja. En dat kan via de mail of via de post. En uh, eigenlijk zijn dat vaak meerdere uh, problemen, dingetjes... die we meemaken nu ook van de nieuwe klinieken van uh, De Hoop. Ja, de kiel en de kajuit, waar ja. Anton het ook over had. Ja. ja, de kiel en de kajuit, daar gaan uh, ook uh, gebedsonderwerpen van mee... in die gebedsbrieven. En uh, we proberen ook regelmatig kinderen en tieners... Als het ware terug te laten komen. als dankpunt of als update. van als de dingen veranderd zijn. dat we ze toch nog weer een keer mee kunnen nemen in gebed. Ja. En, uh... Want dat is inderdaad wel iets wat, wat me bezighoudt nu. Want hoe kan je. Chat is redelijk anoniem natuurlijk, hè? Ja. Ik bedoel, heel veel mensen gebruiken een, een nickname, een, een schelnaam. Uh, hoe, hoe weet je nou wat je bereikt? Ja, dat, dat is inderdaad wel moeilijk, maar we proberen dan toch uh, vooral. Uh, kinderen komen dan toch vaak weer onder dezelfde nickname terug. Dus vaak volg je ze dan toch wel een poosje. Maar er zijn er ook die je niet meer volgt, dus die komen eenmalig als gebedsonderwerp. En daarna moeten we het loslaten en aan God overgeven. Ja. Dat hij het afmaakt waar wij mee begonnen zijn. Ja. Je werkt nu al dus een tijd lang hè, bij Chris. Eerst telefoonvrijwilligster, chatvrijwilligster. Je doet ook in het gebedsteam ben je actief. Um, wat zijn nou mooie momenten? Kan jij iets noemen wat je denkt van... Hey, dit vond ik een heel bijzonder gesprek... of dit vond ik een moeilijk gesprek met een bijzondere uitkomst? Uh, ja, die zijn er wel. Dat, dat je toch in echt merkt van dat, dat je samen met een tiener iets kan bereiken. Dat, je, dat is vaak wel na een paar keer contact of na langere tijd contact. Maar er zijn echt uh, meiden uh, die bijvoorbeeld... Uh, een uh, eetprobleem hadden en waardoor je uh, steeds maar weer praten en praten erover, dat je ze toch zo ver hebt gekregen dat ze hulp gaan zoeken en dat ze daarin ook uh, echt geholpen gaan worden. En er is nu ook een meisje die mailt nog regelmatig heeft: het gaat goed met mij hoor, en uh, ik ben al zover. En uh, dat zijn hele mooie dingen. En een poos geleden heb ik ook een meisje. Uh, met een meisje heel veel contact gehad die terminaal ziek was. En dat is dan heel gaaf als je samen met zo iemand steeds mag bidden... Uh, en haar mag bemoedigen vanuit de Bijbel dat God er is en dat ze niet alleen is. En uh, ja, dat zijn hele gave momenten als je inderdaad ook samen tot God gaat... en uh, dan ook hoort dat God haar echt helpt door die moeilijke periode heen. Ja, ja. En waarom vind je het nou zo belangrijk dat dit werk... Uh, doorgaat eigenlijk? Nou, omdat we ook merken dat, we dat kinderen vooral in de tienerleeftijd niet zo gauw naar hun ouders gaan of naar, of naar bekende mensen met hun vragen en problemen. Want dat is eng en dat is stom. Mm. En um, juist op de chat merken we dat we nog weer een andere doelgroep bereiken. Uh, want het zijn vaak ook tieners die daar op de chat komen die niet durven bellen, maar die du wel durven chatten. En dat is dan gaaf dat je toch voor hen er kunt zijn. En soms kunnen wij er ook voor zorgen dat ze niet echt professionele hulp nodig hebben. Maar alleen een beetje begeleiding van ons. En soms gaan ze echt aan de slag met de tips. En uh, gaat het ja, na een boosje weer helemaal goed met ze. Ja, want uh, is het wel, wel eens gebeurd dat jullie dan wel um, iemand echt doorverwijzen naar professionele hulpverlening? Of dat iemand nou bij de hoop terechtkomt? Ja, dat gebeurt regelmatig. Dat okay. uh, kinderen en tieners ook uh, bij Chris uh, terechtkomen in de polykliniek voor uh, gesprekken. En ook in, uh, in behandelingen van de hoop, uh, de Jordaan bijvoorbeeld. Of nu ook in de kinderklinieken van de Kiel en de Kajuit. Ja. Dus uh, als er echt grote problemen zijn, dan zijn wij als het ware een soort toegangspoort. Ja. waardoor we nu... en, en heel laagdrempelig, Hè, wat je net vertelde over de chat. Heel laagdrempelig en... Je ja. kan toch misschien wel uh, tieners wat verder helpen en ook de hulpverlening is in. Ja, soms ook inderdaad de hulpverlening in. En uh, Chris heeft ook een hele, heel veel contacten door het hele land. Dus ook als je niet in de buurt van Dordrecht woont, is er ook altijd wel wat te regelen. En we hebben ook nog een maatjesproject. En ja. dat zijn allemaal vrijwilligers die door het hele land ook wonen. En die ook bereid zijn om tijd en energie in kinderen en tieners te steken die het bijvoorbeeld een poosje moeilijk hebben. Waar waar ze dan eens mee optrekken. één keer in de week of één keer in de twee weken. Of die, die tiener dan eens kan bellen. En uh, dat, dat is dan nog wat vrijblijvender. En dat is eigenlijk zonder uh, professionele hulp dan. Ja. Of okay, nog dus... ernaast, dat kan ook. Het kan ook naast de professionele hulp zijn. Oké, okay, als dat... extra steuntje in de, in de rug. Precies. Dus het kan zo zijn dat een tiener bijvoorbeeld belt of chat of mailt met, uh, met Chris. En dat jullie dan een vrijwilliger aan die tiener koppelen. Ja. Dat, uh, dat kan dus zo gebeuren? Ja. Okay. ja. Dan gaan we in ons bestand zoeken naar iemand die daar een beetje goed bij past. Of die uh, tijd heeft. En uh, die dat ook ziet zitten. Dat ja. moet van beide kanten wel een beetje klikken. En uh, daar moeten overigens wel, als ze onder de 18 zijn, de ouders toestemming voor geven of een voogd. Ja. Dus uh, dat, dat is dan wel even om het toch iets uh, officiëler te maken. Dus Het is niet helemaal vrijblijvend zoals ik net zei, nee. maar het is wel laagdrempeliger en niet direct professionele Hulp. Ja, het is meer ja. ondersteunend. Ondersteunend meer, ja. ja. En nou, je, je hebt het alleen maar eigenlijk over vrijwilligers. Dus er zijn veel vrijwilligers uh, bij Chris aan, de, aan het werk. En ik heb ook van jou begrepen dat je ook die vrijwilligers coacht hè, op het gebied van de chat. Op wat voor uh, gebieden uh, worden... Ja, is dat, is dat belangrijk dan, dat vrijwilligers worden gecoacht? Ja, dat denk ik wel. Want we hebben gemerkt dat het best wel heftig is als je als... Uh, ja, medewerker binnenkomt bij Chris en je krijgt dan soms toch best wel een lawine van informatie en uh, problemen naar je hoofd. En dan is het gewoon belangrijk dat je dat ook weer kwijt kunt. En dat je daar met elkaar over kunt praten, ook om van elkaar te leren. Want soms denk je zelf dat je iets niet goed hebt gedaan, maar dan is het helemaal niet per se fout. Okay. En, ja. is het, en soms is het ook even misgegaan, maar dan is het echt iets van uh, waar eigenlijk elke vrijwilliger de eerste periode wel een keer uh, in tuint. Om het maar zo te zeggen, de ja. valkuil. En uh, nou, als je dat kunt zeggen, dan, uh, ja, dan maak je het allemaal iets Minder zwaar als dat een vrijwilliger er thuis maar mee blijft lopen. Ja. En uh, als, als ik er dan kan zijn uh, voor hen, is dat toch wel even belangrijk. Ze maken ook korte verslagjes. En die probeer ik dan te lezen en naar aanleiding van hun verslagjes of ze mailen mezelf we, uh, geef ik even een reactie op tips een of adviezen. Ja, of zo. ja. ja. ja. ja. En dat is heel leuk om te doen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Heel veel contact met mensen begrijp ik. En um, uh, kan iedereen ook vrijwilliger worden? Ja. Ja, dat, dat kan in principe, maar het is wel belangrijk dat je een, uh, een link hebt met kinderen en tieners. Dus ja. dat je hart voor kinderen hebt. Ja. En uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je een levende relatie met God hebt. Want soms is het inderdaad heel heftig en voel je je heel machteloos. En, maar dan is het super gaaf om te weten dat God er is en dat hij uh, een plan heeft en dat hij die kinderen wil helpen. En daar zijn wij dan soms een heel klein schakeltje bij... Maar uh, ja, als je dan zelf die relatie met God hebt, kun je het ook aan God overlaten. En anders blijf je er zelf maar mee rondtollen. Oké, okay. ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal. Het was duidelijk, dank je. En uh, uh, ik heb uh, begrepen dat er nog altijd vrijwilligers uh, nodig zijn uh, voor de chat, voor het bellen voor de e-mails. Um, eind november begint een nieuwe training voor uh, vrijwilligers. En wilt u daar nu meer informatie over, ga dan even naar de website van Chris. Dat is www.chris.nl of stuur gelijk een e-mailtje naar info.chris.nl Nina bedankt en heel veel zegen bij uh, je werk. En wij gaan uh, luisteren naar uh, muziek. En na de muziek hoort u een, uh, een uh, interview dat ik heb gehouden met Willem. En Willem uh, woont in woon- en leefgemeenschap Horeb in Beekbergen. Kinderen en tieners met problemen en vragen kunnen 24 uur per dag en 7 dagen in de week bellen met Chris. Maar Chris heeft nu ook een chatbox voor alle tieners die liever chatten dan bellen. De chatbox is elke woensdag, vrijdag en zondag open van 3 uur s middags tot 9 uur s avonds. Je vindt de chatbox op www.chris.nl Chris is ook nog op zoek naar chatvrijwilligers. Mensen met een hart voor kinderen die met de kinderen en tieners willen chatten. Is dit iets voor u?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 Dat was Time After Time van Robin Mark. En voor Robin Mark luisterde u naar een interview met Willem. Een van de bewoners van leef, woon- en leefgemeenschap Horeb in Beekbergen. En Horeb is een onderdeel van de Hoop GGZ. En wilt u nu meer informatie over Horeb, dan kunt u naar hun website gaan. Dat is www.horeb.nl U kunt zo nog luisteren naar de activiteitenagenda van de Hoop voor de komende tijd. En ik wil u graag bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.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 De Hoop is een van de deelnemers van de Week van Verslaving. Op de website www.weekvanverslaving.nl leest u welke organisaties er nog meer mee doen. De Hoop organiseert dit jaar zes themabijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Op 12 november is er een themabijeenkomst over rouwverwerking. De inhoud van de themabijeenkomst wordt bezorgd door de medewerkers van het Centrum voor Pastorale Counseling, oftewel het CPC.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 Aanleiding hiervoor is de officiële opening van het Omnistadion, een sportkooi speciaal voor het spelen van voetbal op Dorp de Hoop. Erika Terstra, voorzitter van het NOC NSF, zal de opening verrichten. Onder leiding van professionele voetballer Kiu Jalins van AZ wordt er een mini-voetbaltoernooi gehouden. Dat er meer met een voetbal kan, zal freestyle-voetballer Joshua te bewijzen in een verbazingwekkend optreden. Iedereen die het leuk vindt om deze sportdag met officiële opening mee te maken, is van harte welkom.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 Van verslaving. Ik ga natuurlijk in een depressie. Aan cookie. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvraag. Mijn lichaam schreeuwde om hiermiddag. Ja. Ik zit hier op eetverslaven. Du ja, dan verslaafd van Veling. Steun het werk van de hoop. Maak uw gift over op Giro 38, 38, 38. Of kijk op dehoop.org Dank u wel.